Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Hart met het Nationaal. In Frankrijk wordt vandaag de tweede en laatste ronde gehouden van de regioverkiezingen. Ongeveer 44 miljoen stemgerechtigden kunnen een regioraad kiezen. De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de populariteit van president Sarkozy. Bij de eerste ronde verloor de centrumrechtse partij van Sarkozy veel stemmen. En verwacht wordt dat hij ook vandaag weinig stemmen zal krijgen. De linkse oppositie lijkt de grote winnaar van deze verkiezingen. En ook het extreme rechtse Front National van Le Pen krijgt er stemmen bij. Israël begint voorlopig niet met de bouw van 1600 woningen in Oost-Jeruzalem. Daarnaast wordt de blokkade van de Gazastrook minder streng. En wordt een aantal Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Dat hebben Israëlische ministers gezegd tegen journalisten. Een officiële verklaring is er nog niet. Het besluit om de bouwplannen in bezetgebied voorlopig te bevriezen... komt na zware Amerikaanse druk. Amerika staat erop dat Israël een gebaar van goede wil maakt... naar de Palestijnen die woedend zijn over de bouwplannen. Premier Netanyahu reist vandaag naar de Verenigde Staten. besluit om in oost jeruzalem te bouwen... leidde tot een dieptepunt in de onderlinge betrekkingen... en een verdere stagnatie van het vredesproces. VN-chef Ban Ki-moon is in de Gaza-strook. Op IJsland zijn honderden mensen geëvacueerd naar de uitbarsting van een vulkaan bij een gletsjer. Aanvankelijk werd gemeld dat de vulkaan onder de gletsjer actief was geworden, maar dat is niet zo. Wetenschappers zijn over het gebied gevlogen en hebben vastgesteld dat de uitbarsting ernaast was. Daardoor lijkt de kans op overstromingen, door smeltend gletsjerijs kleiner. De vulkaan ligt op 160 kilometer van de hoofdstad Reykjavik. Het is bijna 200 jaar geleden dat de vulkaan voor het laatst actief was. Het weer, de regen trekt naar het zuidoosten en vanuit het noordwesten klaart het op. In Limburg blijft het lang bewolkt. Vanmiddag wordt het 9 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuidoosten. Morgen droog en zonnig. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 is er bijna, nou, is er nu helemaal. Dat was Pressure van Billy Joel. Het is vandaag 21 maart, muziek boulevard. Vorige week uh, Anders Sandberg. Ik zit nu lekker aan een gezellig bakje koffie. Want er is nog iemand ook aanwezig. Die toevallig wijze hier ook nog... Uh, goedemiddag! Ja, goedemiddag. Oftewel, Veenendaal in zicht. <laughs> ja, zelden heb jij, uh, heb jij zo last van je eigen achternaam gehad uh, deze week. Is dat zo? Oh ja, de laat <laughs> Veenendaal. Ik las ja, het ja, uh, ik, uh, in het ja, nieuws. Ja, dat, ja. Wat <laughs> was gaan dat ze geen controle doen uh, op een... Uh, uh, moet je niet aan mij vragen? <laughs> ik weet niet wat er, wat er daar allemaal speelt, maar uh... ik weet er niks van. Af. <laughs> ja, met, niks van ja al mijn Venendaal dames en heren, dus uh, die, uh, die is eventjes hier uh, gewoon even neergestreken. Goed, koffie. ja voor de koffie Even <laughs> voor de morele ondersteuning. Goed, het is uh, 21 maart, zoals gezegd in deze muziekboulevard. Uh, wat, ga, wat, wat, wat is er op deze dag allemaal te vertellen? Nou, we zitten. In dag 80 of op dag 80 in 2010, dat betekent dat we er nog 285 dagen te gaan hebben in dit jaar. Uh, bijzonder was het wel, maar daar kom ik straks nog eventjes op. Uh, vandaag uh, zijn jarig Owen Schumacher, hij wordt vandaag even gauw 43. Ronald Koeman uh, wordt 47, Matthew Broderick wordt 48... En helaas, hij is niet meer onder ons. Hij is oud-Formule 1-coureur Erton Senna da Silva. Hij zou vandaag 48 zijn geworden. TV-presentator Bert van Leeuwen. Je kent hem wel van het familiediner. Dat zijn mensen die elkaar de hersens inslaan. En dan vervolgens komt Bert even langs in een grote limousine. En die zegt, jullie moeten het niet zo zwaar nemen. En dan kunnen we er even over praten met een leuk dinertje erbij. Kop koffie, zoals in dit geval. En dan wordt hopelijk de ruzie bijgelegd. En dan hebben we Timothy Dalton, een oude uh, james Bond. En dan moet ik even nadenken welke het uh, ook alweer waren. God, dit, dit, de parate kennis is een beetje die raam Laat mij op dit moment een beetje in de steek. Maar hij heeft in twee, twee keer een, uh, een James Bond uh, film uh, gespeeld. Je hoorde het straks wel wat het, uh, wat het geweest is. En uh, verder zijn geboren vandaag ook Roger Whittaker. Dat is die man met die donkere stem... Australische zanger. Hij, zou, uh, of hij wordt vandaag 74. Cox Habbema is uh, oud-actrice en is ook nog eens theaterdirecteur geweest uh, van, uh, van Amsterdam. Van de Amsterdamse Schouwburg. Zij wordt vandaag 66 jaar. Dus dat zijn zo'n beetje de belangrijkste wapenfeiten. Wat is er nou gebeurd op uh, de 21ste maart? Uh, nou, voor het eerst uh, sinds 1984 wordt in Nederland de ziekte mond en hier geconstateerd. En vandaag ook op deze dag vieren we dat de laatste Afrikaanse kolonie Namibië onafhankelijk wordt. En dat gebeurde op 21 maart 1990. Dan uh, is er op uh, 21 maart 1986 een, een of andere gek geweest die, die met een stellingmes het doek Who's Afraid of Yellow, Yellow and Blue of Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van uh, de schilder Barnett Newman in het Amsterdam Stedelijk Museum uh, zwaar beschadigd heeft. Op Donderdag 21 maart 1974 was het de dag dat minister Irene Vorenk het eerste proefstation opende... waar vijf elektrische witkarwagentjes beschikbaar zijn. Ja, toen al, hè. 74. En als je dan nu bedenkt dat minister Van der Hoeven dat ook al heeft bedacht... ja, dank je. Irene Vorenk was hier toch even lekker gewoon mooi voor... En dan hebben we natuurlijk eh, niet te vergeten op 21 maart eh, 1960 maakte het Zuid-Afrikaanse politie in Sharpeville van een demonstratie een bloedbad. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de apartheid eh, die er toen nog heerste. En dat is sinds eh, het eh, verschijnen van Nelson Mandela toch mooi afgelopen. Eigenlijk met eh, Frederik Willem de Klerk. Daar eh, begon het eigenlijk mee. En op woensdag 21 maart 1945 wordt Hannie Schafte bij een controle op de Rijkstraatweg gearresteerd. Terwijl ze verzetkrantjes naar hem brengt. Eigenlijk. Is dat ook een belangrijk feit, uh, wapenfeit? En ook een mm, keerpunt in de geschiedenis geweest. Ook ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog. Vrienden, dus dat uh, is uh, wat wij over deze dag kunnen vertellen. Natuurlijk hebben we ook uh, muziek. Dan gaan we dan maar eens even een beetje verder. Hier is Rosella. En everybody's free to feel good Nou, Het zonnetje schijnt in ieder geval. Dus we hebben geen reden tot klagen. Everybody.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 find you, I'd be so kind, you'd want to stay, I know you'd stay. Nou, als het eens melodramatisch en orkestraal is, dan mag dit nummer er wel zijn. Uit 1968, Barry Ryan met Eloise. Hij schoot er gelijk meteen raak mee. Want het was een knoeperharde nummer 1 notering. je moest even nadenken. Ja, je moest even nadenken. Even dat ritmetje oppakken. Maar Hij begint wel te dagen, zeg. Ja, begint hij weer een beetje aan je grijze massa weer te verschijnen. Dat is voor mijn tijd, hè? Voor je tijd? Ja, wat zei je? Welke tijd? 68 hoor. Toen was jij er nog niet. Toen lag je nog in de lijf. 86, ja. Ja, 86. Dat is 18 jaar later, dames en heren. Kom jij ook even gezellig uh, meedoen of niet? Nee, ja, hey, goedemiddag. <laughs> dat is niet uh, te vermijden die radio. Uh, Stem van uh, de heer uh, Harms, ge he? mijn Geboortedatum: datum. 1302 19. 69 geloof ik. Ja, ja, ja, 69. Mensen <laughs> ja, werken ja, meteen die verjaardag. Dat weet je meteen ook. De huispagina van Rob Harms geeft alle duidelijkheid. <laughs> oh nee, nee! Er staat hier niet eens op. Ik ben je verjaardag gewoon vergeten, weet je dat? Mooi is dat. Ja, mooi is dat. Maar ja, jij zegt ook helemaal niks. Dus ja, dan neem ik aan van. En is hij ook alweer jarig. Maar goed. Uh... Je wacht op de appeltaart. Ja, uiteindelijk wel. Hij nou, ik, ik kwam hier op zijn scooter aan zitten. Ik denk, daar is de appeltaart. Jou, uh... maar, dat is er dus niet. Gezellig, gezellig, uh, tussen 12 en 2 met de muziekboulevard. Zeg Rob, wat uh, kwam je doen eigenlijk? Gewoon even gedag zeggen. Oh, je gaat even gedag zeggen. Ik zag jou fietsen namelijk op de Valenepunt. Oh, dus jij denkt. Ja, ja, ja. ja, ja, dus jij dacht... Vieren, die hebben. gaat naar de studio als ja. ja, ja, een uurtje nou, of 10 voor 12 of, ja, ja, ja, ja, ja. Het moest even hard fietsen. Net zoals die jongens gisteren deden bij de, de Primavera. Trouwens, de eerste wielerklassieker is weer geweest. Uh, Milaan is al helemaal gewonnen door. Oscar Vraeren. De man bij de Rabo-ploeg, die wist te winnen. Maar wat nou zo leuk was van de week... Vrijdagavond heb ik als jurylid gezeten... Oké, okay. ja. Daar, ja. Jij, jij zit er helemaal in, hè? Want jij noemt er ja. allemaal namen op en ja, ik, moet, ik, ik weet, ik weet bij God niet of je het hebt. Het ja, is ook een kwestie van oefening, hoor. Oefening van ja, baardkunst. Maar jij valt gek uit op een stokje. Uh, het is natuurlijk wel: uh, van vrijdagavond heeft, uh, uh, hebben we hier een, uh, zeg maar een evenementenkoning Koning hebben we hier uh, rondlopen op zaterdagavond uh, uh, presenteert hij met uh, Pascal van IJsenddoor en uh, Rudy Nicola een uh, programma. Mm -hmm. uh, dat heet uh, Entertainment for You. Uh, en die, uh, uh, die, die jongens die hebben mij gevraagd: van, zou je het niet leuk vinden om uh, jurylid uh, te zijn bij On Air Talented? Dus het je dat. zegt meteen ja moest er even over, over nadenken, maar, uh, want ik had uh, op vrijdagavond ook nog een uh, wedstrijdje wat ik voor de krant moest schrijven. Ja. Dus ik denk van, nou, dat uh, ga ik wel doen. Dus, uh, kan je, dat kan je gewoon mooi combineren. Ja, het... dat ging ook goed. Precies. Dat ging ook goed. Ja. Alle half tien begon het uh, hele, hele festival uh, in Danzee. Mm -hmm. En uh, nou, toen viel ik al gelijk over Rod die combi verbazing. Want wie kwam daar binnen zetten? Julian Cassette en uh, Daan van de Putten. Dat zegt uh, een hoop mensen, wie helemaal niks. Ik ga het je nu uitleggen. Julian Cassette uh, speelde uh, 6 maart met die, diezelfde Daan van de Putten in een uh, begeleidingsband uh, in het Witte Theater. Bunker Rock heet dat. Ja. Er zijn heel wat afleveringen van Bunker Rock. Dat is de Amuidense popscene. Dat zal ik er even bij vertellen, want ja. anders weet uh, nog niemand uh, <laughs> wat het is. Maar uh, de Amuidense popscene is uh, behoorlijk in beweging. Uh, Julian komt zelf uit Amsterdam, maar hij heeft, dus een, uh, hij heeft twee mensen uit Amuidens die erin zitten. Ze zijn niet uh, de, de meest kinderachtig. Ik bedoel, Daan van de Putten speelt bij Gangster. Gangster staat 2 april in in de voorronde of in de finale van de Rob agda wordt. Oh ja, daar ben ik bij trouwens. Ja, uh, winnaar speelt dus op het hoofdpodium en oh. ik geef Gangster een hele goede kans. Dus, uh, want het is gewoon een sublieme band. Ik, uh, in alles uh, uh, blijkt dat wel. Uh -huh. uh, die was mee afgelopen vrijdag. Ja. Die stond uh, achter Julian te spelen. En die, hij had alleen niet zijn uh, achtergrondzangeres Suze de Groot. En die is van John Doe's Revenge. En die bij vorig jaar uh, erop Rob Akdaal wordt gewonnen. Dus ja, het zijn niet de meest kinderachtige uh, muzikanten die, die achter Die hebt. daar, daar staan. Dus op. die kwam binnen en dan denk je van mijn god, wat gaat hier gebeuren? Dus, uh, en die gozer die gaat daar gewoon zijn oude riedeltje uh, af uh, staan draaien. Zijn uh, eigen werk. Jaren 80 en 90 uh, elektronische pop. Dat moet jou wel aanspreken Rob, denk ik. Jaren tuurlijk. 80, en jaren ja, 90. Van ja, natuurlijk, jongen. Ja. Maar uh, de jaren 80 en 90, pop, dat zijn uh, de, de momenten waar wij groot zijn geworden. Maar dat leek er inderdaad uh, heel erg op. Maar het waren twee eigen nummers. Ja, uh, natuurlijk. Uh, ik ben het uh, eens met een van de juryleden als hij zegt: van uh, er gaan er 13 van in een dozijn. Maar. Op. Als ik kijk naar de trend van nu, dan zie je toch weer... Mook gebruikt al uh, Pakt terug op de jaren 80 en 90. Oh, dat zie je, en, je eigenlijk met alles terugkomen. Ja, en dat Hier gebeurt Roadster, dus... Roadster, precies, ja. je pakt sampeltjes <laughs> dit en ja, dat. Ja, maar, maar zij hebben het zo goed uitgekind. En dat heb ik op die avond in uh, het Witte Theater in Amuiden gezien. Mm -hmm. ze, pakken dat, ze pakken dat als band, pakken ze daar zo goed op, uh, op in. Ja, uh -huh. En uh, ja, het was jammer dat die band daar niet stond. Want anders was het nog... Beter kwam het nog beter tot z'n recht en uh, uiteindelijk is hij uh, ja, uh, door ons als tweede aangewezen, deze Julian Cassette. We hebben hier in Zandvoort nog net even iemand uh, rondlopen die uh, een tikje beter was. Dat was uh, Marijn Pirouli, die won. Ja. En Dan hebben we het alleen nog over de voorronde hè, van On Air Talented, want op 9 april komt de finale. Dan uh, wordt het duidelijk wie, uh, wie uh, met de CD uh, singleproductie vandoor doorgaat. Maar die uh, had eigen werk en dat uh, loog er ook niet om. Dus uh, en, uh, Marijn, als je zit te luisteren, kom alsjeblieft een keer even <laughs> langs op zondagmiddag tussen 12 en 2. Want uh, we moeten even verder babbelen. Dus, uh, dus dat sowieso. En uh, ja, het, uh, het was een geslaagde avond. Is, is het zo dat als je een eigen productie uh, meebrengt, dat je hmm. dan bevoorrecht bent? Krijg je dan meer punten? Als je, word je, ga je er dan makkelijker? Nee, in? Nee, het is, is denk ik eerder een handicap. Yeah. Want uh, ik had voorkennis wat betreft deze Julian. Mm -hmm. En dat is gewoon heel, heel vervelend. Als je, uh, als je, dat is een handicap. Okay. Dat, dat zie je toch. In de weg, want je bent een klein beetje bevooroordeeld. Ja, en dat, is, dat zit dan toch een beetje als een last op je, op je rug. Dat kan mm. ik je wel vertellen. Dus dit, dit, dit is niet prettig. Het voelt ja. niet prettig aan. Maar we, ik, ik geloof dat we wel weer zwaar over de 40 seconden zitten, geloof ik. Hè? <laughs> dat, is, uh, ja, dat is een heel Heel zwaar zelfs. Ja, ja. En mensen denken, wat is dit? De Babbel Boulevard. Ja, de Babbel Boulevard had ik hier vroeger met Joyce vast te Tegenwoordig bekend als Joyce Meister. Maar uh, dat uh, gaan we nu niet doen. Uh, we gaan eens even een fijn plaatje draaien. Uh, ik, vind hem, ik vind hem toch wel heel erg mooi, hoor. Deze week. Ook weer gehoord. Siel en crazy. create silence I through a fractal on a breaking wall I see you my friend and touch your face again Ja, want het weer is uh, op dit moment uh, heel erg mooi. Zoals iedereen kan zien, hè? Ja, want uh, kijk maar naar buiten, hè? Toch, uh, mannen? Oeh, het is wel koud, hoor. Ja, het is wel koud. Ja. Zeker op dat brommertje oeh, oeh. van jou. Moet je wel, koud, hè? gewoon minder, ja, minder hard rijden, Ja, minder hard rijden. Je zat wel veilig gisteren vorige week, of van de week in de auto, hè? Maar komen we zo wel even op, uh, Rob. Dus, uh, dus komen we zo nog wel even op. Uh, het weer voor vandaag. Want het is uh, zoals altijd opgesteld door onze weergoeroe Lex van de Hoorn. Allemaal na te lezen op www.meteopagina.nl uh, Vandaag uh, ziet het er als volgt uit. Het uh, zal zo'n graad of 11 uh, worden. Uh, de zon zou er niet zijn. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik toch een zonnetje. Dus ja, ik weet niet uh, hoe dat zit. Misschien is het uh, weer, weer uh, rapport wat achterhaald En zal Lex, denk ik, zo direct met een nieuwe gaan komen. Uh, de wind waait uit het noordwesten en is windkracht 3... Vannacht wordt het uh, 2 graden en uh, de wind gaat dan draaien naar het uh, zuidwesten. Wordt uh, windkracht 4 en dat zal die ook overdag uh, gaan doen. De temperatuur loopt dan op met een, uh, met een zonnetje erbij tot zo'n 13 graden. En dan gaan we maandag nacht naar zo'n graad of 5. Wind blijft uit het zuidwesten uh, staan en neemt in kracht af. Uh, het wordt s'nachts zo'n 5 graden op maandag, op dinsdag. En dan uh, gaat de temperatuur uh, oplopen op dinsdag naar zo'n 14 graden. En dat ...bij een wat bewolkt weertype, zoals het hier staat. Dus dat zijn weer vooruitzichten van dit moment. Nou, euh, dan even wat anders. Want euh, wat is er nou van de week gebeurd... Rob had het al, uh, zei het net al. Hey, want je reed uh, ja, okay, bij ons uh, ik, door de straat heen uh, van de week. In, in één keer werd ik ingehaald door een politieauto. Ik dacht, ja. wat is hier aan de hand? <laughs> wat is het gaan? Ja, ja, ja. Wat heb ik gedaan? Wat heb, ah, heb jij ja, ja, he. <laughs> hey, ja, Dat was, dus, was het niet voor mij. <laughs> nee, dat was het wel. Dat was niet uh, toen jij in je spiegel keek, stop politie, stop politie. Nee, is wel. Ik ga er achteraan. Ik ga richting Jaap, is dat wel goed? kwamen niet voor Jaap, maar voor de schors? Schoorsteenbrand was er. En uh, nou, waar hij het vandaan haalde, waar kwam, kwam hij vandaan? We hebben dan zo'n uh, zo fotograaf in dit dorp, uit, uit Robin Gansener. Ah, die zie je dan op zijn brommertje rijden. En uh, nou ik denk, uh, zo, jij bent een snelbui. Ja, schoorsteenbrand uh, Dus uh, well, ik zie weinig te zien uh, nu. Hè. Dus uh, toen kwam de brandweer. brandweer met een uh, soort van uh, middel om, uh, om die schoorsteen uh, te bekijken. En ook uh, schoon te maken. Want het blijkt dus dat er toch wat vuiligheid in uh, de pijpen zat. En de brandweer was er uh, niet zo echt blij mee. Want uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je dan uh, ja, fik kunt krijgen in de, de naastgelegen woningen. En dat lijkt me niet zo'n prettig idee. Dus nee. er is nu een verbod uitgevaardigd uh, om te stoken met de open haard uh, al daar. Dus het mag niet meer. Voorlopig uh, zal dat eventjes, uh, uh, ja, eventjes uh, in, uh, in de wacht uh, gezet moeten worden. Totdat de brandweer vindt dat het veilig is en verantwoord is om met de open haard te kunnen, kunnen gaan steken. Uh, maar, maar je zal maar uh, de, de, het huis van de buren in de ving ermee steken. Ja, maar uh, het, het, is, het is een revolutiebouw uit de jaren uh, 60. Nee. Uh, want die woningen die staan er al zolang zo ik uh, op deze wereld en uh, op deze aardkloten rondloop. Dus het is 63... Nee, 66 uh, zijn zich gebouwd. Dus... Uh, ik ben 43, dus ze staan 43 jaar. Oké, okay, dus, dus ja. zijn die stenen ook wel, uh, wel weer brandbaar geworden? Uh, dat zegt men, maar <lacht> ik weet niet of dat zo is. We dus, uh, <lacht> dus, uh, hebben nooit. Nou, nou ja, goed, in ieder geval. Het was wel even spectaculair. De halve, de halve buurt stond ineens te kijken van wat gebeurt er nou? Ja, ladderwagen erbij... Uh, en ik vind het altijd zo leuk. Uh, bij de brandweer hebben we altijd Bertje van Limbeek. Bertje van Limbeek reed uh, op kop met de spuitwagen de straat in. En die, zetten hem, ja, tuurlijk. en die zetten hem gelijk al dwars neer uh, bij het kruispunt uh, van de Lorastraat en uh, de Vlemingstraat en de Zelsiestraat. Kon ook niemand meer door. Ik kon alleen maar of de Lorastraat in of de Vlemingstraat en dan de Noorderduinweg en dan andersom rijden uh, Noord uit. Want het uh, gedeelte bij ons, ja, dat was afgezet door de politie. En uh, wat had jij toen nog waargenomen? Verder niks hè? Nee, helemaal niks. Ja, nee, nee, Er was eigenlijk weinig te zien. Ja, ja toch. Know, het was wel leuk eventjes hè? Sensatie is natuurlijk altijd leuk uh, als het uh, gaat om, uh, om dit soort dingen. Maar uh, nee, ja. het, was, was, was, uh, het was wel spectaculair. Ik denk dat uh, de mannen van de AB Radio het uh, weer uh, heel erg uh, prettig uh, op hun website hebben staan. Nou ja, dat kan altijd natuurlijk. Toch? Ja, toch. Nou, ik, ik, ik, ja, ja. Zijn we zijn er al heel snel bij? Zij zijn altijd heel snel met het uh, nieuws. Um, weer muziek uh, mensen, want uh, dit is wel heel erg leuk. Uh, Caro Emerald en A Night Like This. a shadow i wanna run away Just hide away bro <laughs> hoop mensen zullen zich afvragen, what the fuck is this? Nou, uh, we zeggen gewoon helemaal niks. Het is gewoon heel erg melancholisch uh, wat, uh, wat deze man uh, maakt. Uh, hij komt uit de buurt van Amersfoort, uit Hoogland. Daar uh, woont hij en daar werkt hij ook uh, zijn uh, muziek uit. Het is Adrie Hazenbos. Uh, hij uh, maakt uh, ja, een beetje... Moet ik het eigenlijk omschrijven? Het is een beetje folkachtig, vind ik eerlijk gezegd. Ik denk, wat als je het zo hoort, je kan het zelf eigenlijk al horen wat, je ervan, wat, wat het is. Ja. ja. Het is een beetje, er zit ook hier en daar een beetje een country in vloed. Ik heb trouwens hier uh, even wat, uh, wat, wat, wat, wat zijn biografie betreft. Hij, uh, het zijn rakenwoorden, woorden, zoals het hier omschreven wordt op de website Ongekend Talent. Want daar heb ik het even vanaf. Rake woorden, een warm tokkelende gitaar en een stem die fluistert. Nou, dat heb je wel uh, duidelijk kunnen horen uit uh, dit nummer uh, Meeting You Tonight. Uh, ze nemen, uh, hij neemt uh, ja, min of meer de luisteraar mee. Ver weg over een stoffige landweg in Arizona. Ja, daar zou je eigenlijk ook wel een beetje aan kunnen denken als je <laughs> dit soort muziek uh, hoort. Langs de katoenvelden in Kentucky om meer te strijken in een folkclub in Greenwich Village. Maar de man achter de muziek komt niet uit Austin, Nashville of Atlanta. Nee, hij komt uit Amersfoort, zei ik dus al. Want hij komt uit de buurt van Amersfoort. Hij woont in Hoogland. Dat zit daarnaast. En vanaf het moment dat Adrien Haasbos op zijn vijftiende een gitaar in de handen kreeg... ...leek hij te vergroeien met dat instrument. En hij merkte dat het meer was dan een voorwerp waarmee je muziek kunt maken. En hij wist dat hij met behulp van instrument gevoelens, ervaringen en verhalen kon opzetten in liedjes. En eerst in de Nederlandse taal, maar later ook in het Engels. En muzikaal leunde, altijd, uh, leunde Adrie altijd op folk. Kijk, het staat al twee keer. Leunde altijd Adrien altijd. Heren van ongekend talent. Het <lacht> staat uh, een beetje... Uh, Iets wat knullig geschreven. Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, maar uh, hij leunde dus altijd op folk. Fuige rock en roll. Uh, rock en roll. Nou ga ik in de fout. Fuige <laughs> <laughs> rock and roll en and country. country. Ja, maar experimenten werden nooit vermeden. En in veel van zijn nummers zijn andere onverwachte invloeden hoorbaar. Ja. Wat, wat ik altijd, als je dan dat, dat, dat country leest. Ik ben, ja. he, ik ben helemaal geen liefhebber van country. Dan, dan, dan schikt het mij meteen af. Country, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Maar als je dan dit hoort, dit is heel uh, neutraal eigenlijk. Heel ja. vriendelijk. Ja. Uh, ik, ik denk dat niemand hier zich gaat kan storen. hou is ik, gewoon prima muziek. Ik heb er nog één op het oog. Uh, maar daar heb ik nog even geen materiaal. Dan moet, ik, uh, moet drummer Sven Bakker van de Joyce Meisterband even gaan kietelen. Want die speelt uh, ook bij een country zangeres. Huh? En daar heb ik ook wat materiaal van gehoord. Dat klinkt ook niet verkeerd hoor, moet ik je erbij zeggen. Maar dat is, dat is toch even wat meer country. Maar ik vind het niet verkeerd klinken. Dus, nee, nee, nee. dus, dus ik zou, ja, als, nou Sven zal wel niet zitten luisteren. Want het zit ergens, ergens boven het kanaal. Dus, <laughs> dus, maar goed. Maar ik denk, al oh, die, die, die, die, die speelt dus ook bij zo'n band. Ja, en... Uh, hij, Adrie dus, uh, is toch iemand die... Uh, ja, met, nou, dat merk je ook aan alles. Uh, die gitaar, dat is wat uh, zijn vriend. Ja, uh, uh, nou ja, maar goed, ik ken, ken nog meer mensen hier uit de omgeving. Fabiana Dammers. Dag uh, Fabiana, meisje met de gitaar. Hè, Rob, jij vond het nog een hele mooie gevoelige column, toch? Die ik geschreven heb. Ja, ja, die was heel <laughs> ja, dat, gevoelig. Uh, ja? Dat sloeg op Fabiana Dammers, uh, de winnares van uh, de Singer-songwriter-competitie... bij de Grote Prijs van Nederland... Is ook een meisje met een gitaar, vind ik. En die hebben we dus hier in de studio gehad. Ah, nou, dat en is gewoon geweldig. De zorg dat ze hier kwam, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar uh, met, de, uh, met de tip van Pascal van der Beek. Hè. Pascal heeft, uh, heeft uh, ons getipt. Dat doe je er in eerste instantie helemaal niets mee. Want dan denk je, ach, laat maar, uh, laat maar babbelen. Maar mm -hmm. dan ga je ineens in de bio duiken en dan denk je. Hé, drie letterwoord. <laughs> dat is denk ik, potverdorie dat je dat even uh, zwart hebt laten lopen. Maar uh, ik kan leuker uh, nieuws melden. Fabiana komt nog een keer terug bij ZFM op uh, hier in Zandvoort. Dus de mensen niet getreurd. Wel even luisteren naar ah, het uh, programma op donderdagavond uh, bij Alternative FM. Maar uh, ik krijg van de week krijg ik ook een uh, CD of een EP van uh, Fabiana. Dus dan uh, wordt het ook hier in de Muziek Boulevard gedraaid. Dus vrienden, niet wanhopen in ieder geval. Oh. Dus. Uh, <laughs> dus uh... Maar uh, ik vind dit uh, puikenmuziek en uh, het, het is vriendelijk, het is uh, lekker toegankelijk. Ja. Adrie heeft mij ook gevraagd, uh, ga er nog wat mee doen? Ja tuurlijk Adrie, uh, ik heb hem net gedraaid. Uh, een <laughs> nummer van uh, On The Way Home, wat je hebt uitgebracht. Uh, het zijn tien nummers die hij in de loop van de tijd uh, bij elkaar heeft uh, verzameld en die heeft hij op één cd gezet. En uh, Adrie, als je luistert uh, via, de, via de livestream... Bij deze graag gedaan en ik hoop uh, dat, uh, dat je ook straks nog weer met wat nieuw materiaal komt. Dit gaan we voorlopig zeker even een paar keer draaien bij uh, de muziek boulevard. En is het niet de muziek boulevard, dan hebben we nog een ander middel. Zondag, ik ken hem <lacht> al. Dus uh, daar uh, kan het ook nog in. Hij kan, hij, kan hij zijn factuur weer schrijven? Uh, ja, nou, ja, goed factuur. Nou, hij mag <lacht> mij betalen. Nou. <lacht> <lacht> nee hoor, nee, nee, nee. Dit, dit is gewoon een, vrienden, een vriendendienst en uh, hij, is, uh, hij heeft mij benaderd. En dan denk ik, ja, dan moet je er ook wat uh, voor uh, terug doen. Precies. Ja, zo werkt het uh, vaak. Ja. En uh, het heeft ook, er zit ook, een, denk ik, een beetje in een invloed van, ja, een beetje Americana-achtig iets. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat, zit er, dat zit er ook wel duidelijk in. Uh, Adrie, dankjewel voor het aanleveren van die muziek Kunnen we weer, uh, weer wat verder mee En uh, misschien dat er mensen zijn van Ja, dat vinden we wel leuk uh, Zo ook hadden we het raadje van drie waar we mee begonnen Zo lang alweer geleden Ja, zo lang alweer geleden Hadden we uh, Carol Emerald Wat vind je daarvan eigenlijk? Oh, ja, ja. Vind like niet Prachtig Ik kan Goed, nog steeds die naam niet uitspreken Carol Emerald A A Carol nee. Ik, ja, Emerald ja, Nee, Emerald <laughs> Ik ga het niet meer proberen Ik ga ja, het niet meer proberen je zegt Emerald. Uh, dat ja. is Ameland Maar dat zit ergens anders Dat zit ergens Nee, maar dat, dat ze, dat ze, dat ze, dat ik zie Rob wel lachen. Die ja. denkt, nou, ja, wat is dit allemaal weer? Maar goed. Uh, maar Carol Emerald is uh, zeg maar de revelatie van de, de laatste paar maanden eigenlijk. Is ja. ze eind uh, vorig jaar een beetje doorgebroken met een uh, nummer. Heb je, je hier nog ergens liggen? Ze doet het echt anders. Wat zeg je? Back it up. Ja. Back it up. Ja, dat vond ik maar trouwens wel ze... een heel lekker nummer ja, uh, gezegd. Ja, die vond ik beter dan deze. Ja, maar ze heeft Terwijl ook denk dat deze ah. gewoon bij de mensen beter ligt. Want nu hoor ik ineens iedereen zeggen... Hé, hey, die Carol Emerald is goed bezig. Ja, ja maar, maar ze is veelzijdig, vind ik. Ja. ja, vind je niet? Ik bedoel, maar mensen moeten dat... wel wennen. Het is wel ja, echt anders. Ah, je, maar... moet, je moet het wel een paar keer horen voordat je, de, voordat je zeg maar erin zit. Ja, ja. En dat Zitten we toch dat over dat muziek te praten? Ja. Ja, het is ook ja, nou ja, dus, hè? Uh, dat, dat komt er ook goed. Kijk, ja. in Up was denk ik Back een up, opwarmertje. Game. Ja. En nu ja. zijn we er, zeg maar. En ja. nu is het helemaal aan het, aan het maken. Ja. Hond nieuws, ja. valt van een paard af. Hup, de, ja. de, de, de, de wereld, wereld, wereld draait door, door hè? Gekkenhuis. De andere die er in het blokje van twee staat, bijna vergeten. One More Band, die bestaat niet meer, hoor, dames en heren thuis. Dus dan weten jullie dat het een band uit de buurt Met Ariane Albestee en Vincent Hartog. En dan hebben we ook nog uh, Stefan Anema en uh, Rob Howard, Maar die, die jongens uh, die, die zijn uit elkaar. Tenminste, twee zijn uh, aan de ene kant verder. En die andere twee zijn ook bezig met een project. En dan heb ik het over Stefan Anema Die wordt uh, stamp genoemd. Uh, die is samen met Rob Howard uh, met iets anders begonnen. En Arianna Aberstee schijnt met uh, Vincent Hartog uh, weer bezig te zijn met uh, ik denk iets van soulfunk achtig iets. Dus, uh, je hebt een goed geheugen. Ja, Dat nemen ze niet weg, maar nee. ik zit soms wel eens met, uh, met mijn ook van hoe zit dat nou alweer? Op het begin van, uh, van dit uur, dan denk je van hoe zat het nou? Hoe zat het nou? Goedemorgen. Goedemorgen, ja. en dan moet ik toch weer gaan graven. Maar One More Band bestaat niet meer, dat heet nu No More Band, om het maar zo te zeggen. Maar goed, het is, uh, het is altijd uh, heel, uh, heel erg prettig als je dus gewoon uh, muziek hier uit de buurt kunt draaien. Komt trouwens nog meer hoor. Dus uh, maak je maar geen zorgen. Uh, we hebben nog, uh, nog een paar minuten te gaan. Even kijken hoe, hoe laat het precies is. Want dan weet ik tenminste uh, hoeveel ik nog heb. Oh, dat is, komt mooi uit. Nou, komt heel mooi uit. We gaan aansluiten dit eerste uur met uh, deze hele mooie van uh, Robert Palmer. Hier is Addicted to Love. Tot aan het nieuws van 1 uur.